Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet werkgevers en vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Een uitwerking van het principeakkoord van vorig jaar juni. Afgesproken is dat de hoogte van pensioenuitkeringen niet meer vaststaat en gaat afhangen van ontwikkelingen op de beurs. Nu het akkoord rond is, hoeven de meeste pensioenen volgend jaar niet te worden verlaagd.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 Thanks. Take me high Take me higher Take me high You said cap. Zie <t>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 Dag, 24. De radio uur, zoals het hoort vanuit Zamkooi. Dit is ZFN. So